Er staat een stevige Zuidwestenwind en het wordt 8 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Lust. Zarada Groenhart. Vannacht gooien we de maskers af en de waarheid op tafel, want we hebben het over nepheid. We doen ons soms anders voor als het gaat over liefde, seks en relaties. We zijn niet altijd eerlijk, we durven niet alles aan onszelf te laten zien. En soms kiezen we ervoor om iets te faken in plaats van iets bespreekbaar te maken. Het is vannacht de grote nepshow bij Lust en ik ben blij dat je luistert. Ik heb ook wel eens gefaked: Zowel tussen de lakens als ik fake ook wel eens stukken van mijn haar Zo, het is er allemaal uit. Ik ben een groot fan van de extensions en die gebruik ik dan ook. Maar dat is wel allemaal nep. En met jou wil ik vannacht praten over wat we wel feken, wat we niet feken... waarom we dat doen en of we daar niet gewoon mee moeten kappen. Simon van Leeuwen, goedenacht. Hoi. Simon, er jij bent feest... ooit ja. eens eerlijk geweest... over ja. iets waarvan je nu zegt, was ik daar maar nooit eerlijk over geweest. Nou oh, ja. Vertel. Maar uh, ik was een keer naar een sportvol geweest. Twee uur, ik moest een uur inhalen van de week ervoor... dat ik s'avonds moest werken... En toen was ik zo moe, toen zei ik s'avonds tegen mijn vriendin toen... Ik ben zo moe, ja? En toen? Laten we het nu niet doen, Laten we geen seks hebben, werd, ik ben te moe. Het werd een drama. Werd dat een drama? Ja. Waarom? En ik heb ook een keer... Ge... Nee, nee, nee, wacht even, voordat ja, je verder gaat. Omdat je een vrouw weigert. Oeh. Als een, vrouw, een vrouw weigert een man om de haven klap. Ik, ik wil een voorbeeld noemen, uh, als een man iemand de dans vraagt, de anderen kunnen het zien en ze zegt nee, dan gaat hij door de grond. Loopt in en dan, bla ja. En dan kan hij niet meer aankomen bij de anderen, want die zijn dan tweede rangs. Dus dat kun je dan niet meer. Dus, maar ik heb één keer gehad dat ik met mijn apparatuur bracht ik mee. Aan, en ik, uh, apparatuur? Eh, uh, uh, tape-recorder en uh, geluidsbanden en boksen. Oké. En, boxen. Okay. en uh, ik maakte voor de gezelligheid een stuk muziek erbij. Het was een vijfje van vroeger. Oké, okay, vijfje. Hartstikke leuk. En toen, toen uh, ja, het was een meisje wat eigenlijk vierde, dat ze weer... Uh, uh, Be beter was verklaard, zeg maar, hè? Oké, okay, was weer gezond? Ja. Groot feestje, In zon... vijfje? In een huis van het uh, verpleeghuis. Tenminste, een. Uh... En toen? En toen? En toen, Simon? Mm -hmm. En toen zei ik... Ik stak een sigaretje op toen de zaak liep. En toen zei ze... Uh, de... Zullen we even dansen? En toen zei ik, uh, even mijn op oproken. Even lekker zitten. Ik heb de hele dag gewerkt. Ja? En toen... Toen was dat ook een drama? Precies, toen, eh, ik merkte toen dat moment nog niks... maar een half uurtje later... Het werden huilbuien en ik kon mijn apparatuur inpakken en vertrekken. En de jongens, de collega's, mannelijke vrouw, collega's van verpleegkundigen, die zeiden: Joh, ze, ze, trek het je niet aan. Want ze is, ze is nog niet helemaal goed. Dat merken we nu wel. En nou, hevige verontschuldigingen, maar het werd een drama. Het werd een drama. Omdat Simon. er een keer tegen haar nee werd gezegd. Simon, ik vind dat je daar iets moois aan stipt. En dat ga ik zeker de rest van de show uh, bespreken. Als een man een vrouw weigert, is het een drama. En als een vrouw een man weigert, dan moeten we dat allemaal maar gewoon vinden. En daarom is het soms beter om niet eerlijk te zeggen wat er aan de hand is... maar het gewoon een beetje te faken. Simon, dank dat je belde. Ik hoop dat jij me ook belt. 0800 1121 voor jouw verhaal over faken.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 Ze moet optreden op mijn bruiloft. Hmm. Beyoncé, ik weet dat je deze show luistert. Zaterdagnacht met JC op de bank. Ik hou van jullie en ik wil jullie graag zien wanneer ik ga trouwen. is nog geen datum hoor, ik ben ook nog niet gevraagd. Zie ik jullie graag een nummer performen. <kijf> Zo, je moet, het, je moet het eruit gooien, je ja, grote Ja, absoluut. Wensen. Geef het aan het universum. Ja, ik fake hier niks over Beyoncé. Ik meen het echt. Ik krijg nog een smsje binnen. gaat over het onderwerp faken ongenadig eerlijk zijn voor de eerste keer seks... Vermeen, vermindert faken tijdens de seks... of het voorkomt seks waarbij je de behoefte krijgt om te faken. Zorgvuldigheid met uitdruktekens. Kijk, dat is mooi. Faken, daar hebben we het vannacht over. Alsof doen. Nou, mijn vrienden in Boys Bar... die, uh, die zijn altijd zo eerlijk als dat het kan. En vannacht dus over faken. Boyd's Bar... Ja, fake borsten, vind je, dat, vind je dat naar? Nou ja, ik is een goede vraag. Ik weet het niet. Ik Dank vind je. fake borsten niet heel mooi. Meestal, het is, ik heb liever kleine, uh, Echt? niet fake echte borsten dan grote fake borsten. Hmm. Ik, weet niet, ik ja. Maar heb jij liever grote echte borsten dan kleine echte borsten? Nee, ik ben, nee, je bent een billenman. Hmm. Maar ja, ja, het gaat allemaal om, om, om esthetische waarde, om vorm, niet om omvang. Maar om siliconen borsten. zie je toch ook altijd? Ik zie altijd... Ik denk het wel, ja. Er zijn van die enorme... Men. En die en tepels zitten echt, die, die wijzen tieten, richting het noorden. Die helemaal strak staan gewoon. Ik vind ja, dat ja, echt lelijk. Ja, maar we kunnen nu allemaal doen dat het heel lelijk is. En toch, iedereen doet het. Al die vrouwen doen het. Dus er zullen ja. ongetwijfeld ook mannen zijn die het echt heerlijk vinden. Maar waarom zijn er geen uh, penissiliconen? Volgens mij zijn er toch wel penisverlengers. Ja, maar... Uh, nee, maar ik denk dat mannen, die kunnen een beetje faken door een kokring te dragen. Waardoor je gewoon je ballen en je lul gewoon een beetje naar voren trekt. Waardoor je gewoon een veel grotere prop in je broek hebt. Maar een kokring is toch vooral zo dat je langer vol haalt? Ook. Maar het is ook dat het gewoon alles een beetje als een soort van push-up bra naar voren trekt. Ja, ja. Oh, dat wist ik niet eens. <lacht> niet als, je gewoon, zeg maar, als je niet aan het seksen bent, dan zit je daardoor heel lekker in je broek. Hmm. Ja, het is een leuke etalage, zeg ja. maar. Zo, zouden ze in het uh, spuitselijke rommelhok kijken. Ja, of, uh, <laughs> ligt er vast nog wel een paar. Ah, ja, nou een oude daar werkte ook. Ja, ja maar oh. borsten zijn niet Schiette. zoals uh, bij de man, de man, man een... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Daar zit niet zo'n zo gevoel in. Dus als je met, met een piemel gaat uh, kloten door daar siliconen oh. in te doen, dan is Lijkt de kans dat nou. je dat uh, ja, opfokt heel groot. Ja. Maar ik denk dat vrouwen hun borsten. Maar ja, echt, correct me if I'm wrong. Hun borsten niet vergroten uit seksueel oogpunt. Maar meer van dan is mijn lijf uh, mooier in verhouding. Of ik ja. voel mezelf verzekerder. Maar niet, nee, dat niet denk ik ook van, zeker, van, zo zeker met gauw. Nee, precies. Maar omdat hij vroeg, waarom doen mannen eigenlijk geen siliconen in hun. Lul, daarom... Omdat er zwellichamen ja, in zitten en er moet ja. bloed doorheen en zo. Ja. Het is ja. heel ja, ingewikkeld. Je kan er een soort ja. in inbouwen, denk ik. <laughs> <laughs> als, als een man viagra gebruikt. Dat is eigenlijk ook een soort nep. Klopt. Dat is eigenlijk ook. Maar vet. niet een kwalijk nep, toch? Want dat is, als, het, <laughs> als, als het alternatief is geen seks, dan... Dat is pas fake. En je, ik hoorde ook iemand vertellen dat je een injectie kon doen. Ja. Dat, dat van. vond ik zo smeergevallen. Nee, van, nee niet. Injectie. In je zo, pool, kom, geil, we gaan seks hebben. Even zo die naald in. En uh, ja, dan kon je tien uur achter elkaar neuken of zo. Nou, jippie. ja, nou echt. Ja. Dan heb je toch geen zin meer om te neuken... als je net gewoon een injectie hier je lul hebt gezet? Nou, blijkbaar wel, want dan wordt hij echt hard. Ja, nou, dan maar uh, dan maar rummikuppen. Ja, is het zo, als je Viagra gebruikt... Viagra gebruikt dat je een beetje faked? Nee, vind ik niet. Nee? Nee, vind ik niet. Nee, waar valt het onder, Viagra? Ja, dat is gewoon een medisch hulpmiddel om mannen te helpen die uh, om medische redenen niet, uh, niet kunnen performen. Nee. En de kokkering als push-up BH ja, voor dat, die de wel, Dat had ik nog nooit zo. Uh, nee, ik nee. ook niet. Je leert toch elke week weer dingetjes hier bij Lust. Absoluut. Ik vind het wel een beetje fantastisch. Hey, het ging even over uh, nepborsten. Ja. Heb jij ooit? Wij zijn allebei. Wij hebben allebei niet de grote tieten. women. women. Ja. Nee. Nee. Heb jij het ooit overwogen? Nee. Nee, geen seconde. Nee. Nee, ik ben gewoon heel blij met, met uh, wat ik van uh, God gekregen heb. Dit is prima. Ja. Ja. Ik heb het ook nooit... Nou, ik moet je zeggen, nee, ik ben best wel tevreden. Maar ik heb wel eens gedacht, hoe zou dat dan zijn? Dan, dan zag je bijvoorbeeld een Halle Berry. Die, die echt fantastisch dun is, maar wel een hele goede kont heeft. En een hele mooie soort grote borsten. Mm. En, en ik heb me wel eens... Want ik had toen twee vriendinnen. Ik denk dat dit een jaar of twee uh, geleden was die uh, allebei kort na elkaar hun borsten hadden gedaan. Maar niet in een soort huge bazooka-vorm... Maar, maar in een nette cup -c, zo noem ik het dan maar even. En dat was heel mooi. En toen heb ik er even over nagedacht van... wat zou dat dan doen voor mij? Uh -huh. En waarom zou ik dat dan doen... En uh, uiteindelijk, ik weet, ik ben hartstikke bang voor, om onder het mes te gaan. Dus ik zou dat nooit doen als het niet hoeft. Echt als ik een levensgevaar ben, oké. Okay. Maar ik zou dat niet snel doen als het niet hoeft. Maar ik, ging wel even, ik heb wel even een middag gespeeld met het idee. Dat ik dacht, wat, wat zou mij dat dan geven? En wat zou er dan gebeuren met mijn seksleven? En zou ik me anders kleden? Mm -hmm. En uiteindelijk dacht ik, nee. Nee, nee, ik zou, nee, nee. Het, het is gewoon wel oké. Okay. Nee. Maar kan je het je voorstellen? Dat vrouwen aan hun lichaam laten sleutelen op die manier? Ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ja, ik, um, ik snap wel dat als je ouder wordt... Uh, dat je dan af en toe een botoxje of iets uh, Net als onze uh, seksologe Wilhelm Berghuis. Ja, uh, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, ik denk ook nog steeds dat ik het zelf niet zou doen. Maar, uh, ik denk het ook niet voor nee, mezelf. Maar, nee, maar je weet het niet, hè? Je weet het niet. Um, maar borsten vergroten, uh, bilimplantaten, uh, siliconen... Vet wegzuigen bij je middel? Ja, ik, ik vind dat toch allemaal echt heel moeilijk. Ik, uh, voor mijn gevoel uh, ga je dan toch mee... In een, in een cultuur die nu van vooral vrouwen, want dat, is, dat vind ik hier heel belangrijk aan, het zijn vooral vrouwen die, um, die druk voelen ja, door andere vrouwen. Ja, he? meestal ik, ik, niet ik door had, mannen. Uh, uh, laatst hebben uh, Amerikaanse universiteiten een onderzoek gedaan naar het effect van, uh, van beeld. Ja? En daar bleek uit dat uh, 80% van de vrouwen zegt dat ze onzeker worden. Uh, door wat ze zien aan uh, gefotoshopte vrouwen. Aan reclame. Aan reclame. Ja. Nou, weet je, dat, dit is een supergoed onderwerp om over te praten met Sunny Bergman. Ja. Zij maakte uh, haar vierdelige serie The Sunny Side of Sex. En ging naar uh, vier compleet verschillende plekken om te kijken hoe seks en seksualiteit daar beleefd werd. Oeganda, China, Cuba en India deed ze aan. Zullen we straks even met haar bellen? Mm -hmm. Dat vind ik heel leuk. Ik ook. Ik denk dat zij daar wel iets uh, wijs over te zeggen heeft, Diane Bromfield. Voelen. Maar ik ben het wel met je eens. Maar toch, toch, toch dacht ik laatst, want ik doe nu de sportschool. Dacht ik, jongen, dat middel, het schiet niet op. Wegzuigen, maar dat durf ik dan nou niet. Push up, baby, push up. <middels> De Grote Fake Show. En het is een fantastisch onderwerp... want wat is nou echt in onze liefdeslevens en in ons seksleven... en wat is af en toe een beetje fake? Nou, ik dacht, ik moet haar even bellen. Zij heeft twee hele bijzondere series gemaakt. Eigenlijk haar eerste documentaire serie... hebben we ook wel eens over gesproken hier in Lust. Dat was beperkt houdbaar. En nu de tweede serie, die uit vier delen bestaat. Daarin ging Sunny Bergman langs Oeganda, China, Cuba en India om te kijken hoe seks daar beleefd wordt. En daar heb ik dingen gezien die ik nooit eerder zag. Sunny, goedenacht. Goedenacht. Allereerst, hoe gaat het met je? Ja, het gaat wel goed. Ik heb, uh, het is eindelijk rustig. Ik kan na gaan denken over nieuwe plannen. Ja, ik zag het en ik, ja. ik, er ik ervoer, moet je zeggen... dan toen iets wat ik niet vaak, uh, wat ik niet vaak voel als ik, uh, als ik kijk naar Nederlandse ja. service... maar ik voelde een beetje jaloezie. Ik denk... Je maakt de meest fantastische dingen mee in het buitenland. En ik zie dingen bij jou die ik nog nooit eerder heb gezien in de documentaire serie. Onze insteek was ook echt van: ik, al tijdens de research en ook tijdens het filmen. van: ik wil dingen laten zien die mensen op nieuwe gedachten sprengen. Heel goed gelukt. Echt ja. heel goed gelukt. Wat nou, heeft jou nou zelf het meest verbaasd? Dat je daar stond of zat en dat je. of lag, want je lag ook. En dat je dacht: wauw. Geen idee had ik hiervan. Tuurlijk heb je je research gedaan, maar waar werd je nou het nou, meest door verbaasd? Ik was natuurlijk, ik was als eerste naar Oeganda gegaan. En dat was wel grappig, want tijdens de research had ik, had ik dingen gezien. En er werd er gezegd, Oeganda is een mega-conservatief land, want zo christelijk. En, en nou ja, dat idee dat wij veel progressiever zijn en dat ze daar, nou ja, dus homofoog zijn. En toen, toen we daar waren, het was heel goed geresearched door onze researchen. Maar toch, toen ik echt in gesprek kwam met vrouwen... Die waren zo openhartig en die, die praten eigenlijk veel makkelijker over hele intieme dingen. Ik kan mijn scène herinneren dat ik in een huisje zat met hele ja, vrij oude, oude vrouwen die vertelden van wat voor geluiden ze maakten. Ja, ja, en dat was zo was grappig, want, want het bleek dus, dat had ik nog nooit over nagedacht, dat zij, als ze heel opgewonden werden, deze en dan gingen ze sissen. En, en <laughs> dat was voor mij van... Jeetje, is dat ook al cultureel bepaald... van wat voor geluid je maakt tijdens de seks? Sunny, ik vroeg me zo af... want wij vrouwen hier in het Westen denken... dat we alles weten, dat we alles hebben... dat we het verst zijn op het gebied van seksualiteit... en vooral de openheid daarvan. Maar wat is nou de grootste misvatting... voor ons in West-Europa... die dat zogenaamde vrije seksleven beleven? Ja, ik, denk, ik, ik herken dat. Want dat was ook de reden... Waarom ik die serie ging maken. Dat, dat ik het idee had dat we, dat we denken dat we hier het meest progressief zijn. En ik vond dat eigenlijk een beetje een misplaats. Ook wel wellicht arrogante houding. Omdat um, ik denk dat in ieder geval wat ik tegen ben gekomen op reis. Is dat, dat vrouwen in, eigenlijk overal waar ik ben geweest. Waar ik ben, ben gaan filmen. Eigenlijk veel lekkerder in hun lichaam zitten. Mm. Dat is het eerste grote punt. Dus dat... Dat, dat wij wel heel veel vrijheid hebben, maar dat die vrijheid misschien oppervlakkig is. Want als je je aan de ene kant toch ja, heel onzeker voelt over je lichaam, kan je misschien niet zo vrij zijn in bed. Ja, ja, dus het zit hem in de onzekerheid. Ik moet je vertellen, want ik zag uh, de uitzending ja, de, de, de, van... Ja. De, ik, kijk, uh, ik kijk de uitzending van Cuba. Ik heb zelf ook Cubaanse vrienden hier in Nederland... En, en die Cubaanse mannenvrienden die zeggen altijd tegen mij: ik snap er niks van. De vrouwen die in Nederland wonen zijn echt de, de prachtigste vrouwen ter wereld. Gemengd met allerlei culturen vanwege het verleden. Maar ze zijn zo onzeker allemaal. Ja, dus het, ja dat was, was inderdaad in Cuba ook wel heel duidelijk dat die mensen zeiden: van, uh, de, de, van. Ja, ik ben gewoon trots op mijn lichaam. En ik ga met mijn dikke buik toch in mijn kleinste bikini naar het strand. En uh, als weer mama niet moet, dan kan, kan die. Oprotten en ja, toch een houding. Ik denk dat dat ook een cultureel gegeven is. Dat, dat, dat vrouwen vanuit hun familie, vanuit hun moeder... heel erg het gevoel hebben dat ze trots uh, mogen zijn op hun lichaam. En, um, en in Cuba komt er natuurlijk ook bij... dat je daar niet, niet, niet zo'n grote commerciële sector hebt... Die, die heel erg inspeelt en dingen wil verkopen met, met het vrouwenlichaam. Precies, weinig Amerika-invloeden. Ja, nou ja, weinig. Dit is gewoon een geen kapitalistisch land. Dus er is eigenlijk geen reclame. En dat is wel heel uh, interessant om te kijken naar wat die afwezigheid van reclame, wat dat voor effect heeft. Of ja. eigenlijk dus impliciet wat, wat het effect is van reclame op ons. Ja, hey, wat denk jij dat wij Westerse vrouwen, wij Westers, ik ben ook geboren in Nederland, ja. Surinaams van, van oorsprong, maar even allemaal op een hoop. Wat, wat faken wij westerse vrouwen het meest hè? Denk je. Ik denk, als je het hebt over seksualiteit, dat als je, ik, wat me altijd opvalt als mensen in interviews praten over bijvoorbeeld hun seksleven, en dat is, dat is sowieso natuurlijk moeilijk, dat mensen eigenlijk helemaal niet zo eerlijk zijn over wat er echt gebeurt bij seksualiteit. Ik denk dat heel veel vrouwen heel stoer doen en zeggen van nou, ik heb gewoon one night stands en heel veel, uh, zeg, ja, heel veel gebruik maken van het feit dat dat gewoon kan nu, dat vrouwen ook seksuele vrijheid is, maar... Hebben, maar dat er eigenlijk misschien nog wel heel veel emancipatie of zo tussen de lakens moet gebeuren, maar dat daar niet over gepraat wordt. Mm, dus we verschuilen ons een beetje achter, uh, achter het brullen van: kijk, mij is vrij en makkelijk en lekker zijn, maar ondertussen zit daar heel veel onder nog. Ja, wij hebben nu ook bijvoorbeeld: um, de serie is een, hebben we een website gemaakt die heet The Importance of Being Sexy.com. En daarin hebben we geprobeerd vrouwen te interviewen, die, maar dan echt over seks. En dan over schaamte, over uh, hoe het ruikt, over wat je eerste keer. En dan merk je: ten eerste was het al zo moeilijk om, om vrouwen te vinden, ze waren allemaal onherkenbaar. Maar dan krijg je het echte verhalen. Dus de echte verhalen die je misschien ook in de literatuur wel kan vinden. En ik vind, dat, ik vind dat wel jammer dat dat over het algemeen... Ik merk zeg maar, de gesprekken die ik met hele goede vriendinnen heb... die vind je nooit terug. En ook bijvoorbeeld bij een programma Spuit en Slik. Het is allemaal een beetje toch ja, op de borst kloppen en stoer doen. En ja, ik heb wel eens een trio gedaan en hoe staat je maar erbij. Maar het is natuurlijk ook heel moeilijk om echt over, over je intiemste gevoelens te praten. Dat over is, intimiteit uh... inderdaad. Ja, ja. Nou, nu heb ik laatst wel verteld, uh, heel ja? openhartig over... Over een hele onprettige seksuele ervaring. En ik kan je vertellen... In, in de uitzending? In de uitzending. Afgelopen zondag was dat. Dat is een okay. uitzending over seksueel geweld. Ik kan je vertellen dat in alle seizoenen dat ik uh, aan tafel heb gezeten bij Spuiten en Slikken... ik nog nooit een hele uitzending met zo'n kloppend hart heb gezeten. Het dus is zo eng, toch? Ja. ja, dat is vreselijk eng. Ja, ik kan me... Nee, want ik heb ook wel vervelende ervaringen gehad... En... En het, het, het stomme daarbij is dat je je er ook voor schaamt. Ja, ja. En, en dat je bijna het gevoel hebt, ik heb het aan mezelf te wijten. En dat is, ik denk dat er onbewust toch nog een soort uh, waardeoordeel bestaat over seksuele, seksualiteit van vrouwen. En, en dat als je te vrij bent en als er dan wat gebeurt, dan, dan, dan ben je toch eigenlijk een beetje in slet, Weet je wel? Dat, ja, dat, ja, ja, dat, dat, dat, dat oordeel, dat wachtende ja. oordeel om de hoek. Ja. Mm -hmm. Iedereen wil weten, en ik ook. Uh, na Beperkt Houdbaar ja. en uh, The Sunny Side of Sex. Wat staat er op stapel? Wat ga je doen? Ah, ik ben een boek aan het schrijven. Dus ik, ga, ik heb heel Lekker. veel um, dingen geresearched natuurlijk. En als dat klaar is, ik heb wel drie verschillende filmideeën. maar um, ja, dat, dat... ja, kijken wat er doorgaat. Kijken wat je, ja. je gaat doen. Net nou en... ja, ik... Ik weet het nog niet. Nee, ik snap het. Maar je hoeft het ook nog niet te weten. Je hebt net iets heel moois afgeleverd. Dus je mag ja. ook even je rust pakken. Als je boek af is. Uh, je bent uitgenodigd bij deze. Dank om uh, je wel, lekker te komen fijn. praten over het boek. Ja. Dankjewel, Oké, okay, Hartstikke leuk. Veel Goeien... plezier. Doeg. Dankjewel, wel, goeienacht. Ja, herken je je daarin? Herken je in het uh, je soms overschreeuwen op het gebied van seksualiteit. Terwijl daaronder misschien toch wel ja, wat intieme gevoelens zitten die moeilijk te bespreken zijn? Feken wij soms onze seksuele uh, bravoure? Onze seksuele stoerheid. Faken wij dat soms? Of ben je echt zo stoer als dat je schreeuwt? Ik wil het heel graag van je horen. 0800-1121. 0800-1121. Mag ook even sms'en. Doe dat naar 9090. Het woordje lust. Dan een spatie En dan hoe stoer je bent. a house in New Orleans Call the rising sun. It's been the room of many poor girls. Bill got out one. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man. Down in New Orleans And a the, the only time he's ever satisfied is when he's on a drum All in change. Daisy Chapman, dat is toch heerlijk de net of de Rising Sun. Leuk gesprek net met Sunny. Ja, hè? zeker. Een bijzondere een vrouw is dat. Ja, zij stipt iets aan waar wij het net ook over hadden. Ja. Namelijk dat um, um, het beeld dat wij hebben, wij hier in West-Europa. Dat, uh, dat het best wel een fragiel beeld is wat we hebben van, uh, van onze lichamen. Ja, niet alleen in West-Europa. In, uh, in Japan bijvoorbeeld. In Japan uh, worden, Nou, daar, daar worden echt uh, tonnen uitgegeven... om er zo uh, um, westers mogelijk uit te zien bijvoorbeeld. Meiden die dan hun ogen laten doen. En, uh, ja. Zodat ze minder... Uh minder amandelvormig zijn, ja. die ogen. Ja, en wat dacht je van de bleekcremes in Afrika? En uh, nou ja, om nog over de hele haarindustrie voor uh, black hair maar te zwijgen. You're looking at it. Ah. <laughs> ja, maar het is, het is een interessant onderwerp. Want wij vrouwen, mm -hmm. even over een kam scherend... Ja. faken toch best wel veel aan ons lijf? Ja, ja enorm. Ja, ik uh, ik moet in één keer denken aan een tentoonstelling... die ik ooit heb gezien in, uh, in Antwerpen... En uh, die heette uh, uh, Mutilate, volgens mij. En, en daar lieten ze, was heel mooi, hadden ze allemaal objecten en foto's... van wat mensen over de hele wereld hun lichaam aandoen. En wat mij daar opviel, was dat bijna al die dingen... Dat waren dus vrouwendingen. Dat was bijvoorbeeld van die, van die ringen om je nek, om je nek langer te maken. Dat is in Afrika zo'n ja, idee, hè? Ja, van die uh, schijven in je uh, onderlip, onderlip, om uh, een grotere mond te hebben, ook in Afrika. Uh, Japanse vrouwen met ingebonden voetjes, de lotusvoetjes. Ja, ik dacht dat dat Chinees was. Oh, was dat Chinees? Kauw. Ja, maar, maar op die lotusvoetjes, ja. die kleine bevallige voetjes, ja. kan je uiteindelijk niet eens meer lopen, hè? Nee, nee maar dat was ook het idee... Dat je niet wettelijk en figuurlijk ja. inbinden, die hap. Ja. ja. En al die, al die dingen zijn, zijn onderdeel van uh, hoe vrouwen uh, zichzelf zien... en hoe mannen vrouwen zien. En uh, wat ik wel interessant vond aan wat Sunny net zei over Cuba... Is waar, we allebei, waar we allebei geweest zijn, uh, dat, dat vrouwen daar uh, beter in hun vel lijken te zitten, letterlijk, omdat ze niet zijn doodgegooid met met uh, grote abris, met uh, gefotoshopte ja. sap vrouwen, ja precies, uh, of ja, nou ja, ik zeg nu sap, maar eigenlijk kan je elke lingeriemerk uh, natuurlijk oh Ja, niet alleen proberen. lingerie. Ik kijk wat er laatst is gebeurd uh, in, uh, in Engeland vorige maand nog. Daar werd een uh, campagne voor L'Oréal uh, teruggefloten met uh, Julia. Roberts, die te veel was gefotoshopt volgens de Engelse reclameautoriteiten. En jij was gefotoshopt trouwens? Ik ben ontzettend vaak gefotoshopt, kan ik je vertellen. Ja. En dat gaat zo snel en zo makkelijk als volgt. Um, voor mijn werk als televisiepresentatrice mag ik wel eens op de foto. Hartstikke leuk. In ja. allemaal van die leuke vrouwenbladen. lees ik ook heel graag. Um, niet alles overigens. Maar... En dan, dan kan je wel eens binnenkomen. En dan krijg je al een hartstikke mooi make-upje. Maar heb je misschien toch niet goed geslapen. Of je hebt een drukke week. Of je bent gewoon knalhard uitgegaan. En dan heb je toch een beetje zo een wallerig gezicht. Mm -hmm. En dan kan je de foto's terugkijken. Dan heb je fotorex gemaakt. Die verschijnen dan op allemaal mooie moderne computers. Heel snel meteen. Digitale tijdperk. En dan, en dan, en dan heb je toch een beetje een wallerig gezicht. En dan zegt degene die de foto maakt, nou ja, poets, poets, poets. Kijk, dat is al minder. Ja. En ik moet je eerlijk vertellen, ik ben daar niet trots op, maar dat is heel verleidelijk. Ja. Om het mooiste plaatje van jezelf te presenteren ja. in een blad. Want je weet, nou, daar gaan toch heel veel mensen naar kijken. Misschien ook wel kritisch. Ja. Er staan heel veel andere knappe vrouwen in dat ja. blad. Het is heel verleidelijk. Ik, kan mijn, ik heb nog nooit gezegd, nou, doe maar niet. Nou, weet je wat interessant is? Niet zo lang geleden uh, uh, waren er twee onderzoekers in Amerika... Um, hani Farid en Eric Key van het Dartmouth College. En die hebben een computerprogramma bedacht. waarmee je um, uh, kan uitrekenen. in hoeverre een foto is gefotoshopt. Oh, en ja. zij stellen eigenlijk voor dat uh, als een foto wordt gepubliceerd. dat dat er dan bij komt van. nou, deze foto is gefotoshopt. een uh, bepaald percentage. Ja, 73 procent. Bijvoorbeeld. En om zo toch de lezers en kijkers. Een, uh, een eerlijker beeld te geven van de realiteit. Ik vind dat zelf eigenlijk eigenlijk wel een goed idee. Wat vind jij? Ik vind het ook goed. En dan mag er ook bij zo'n foto... van mij staan... Uh, nou, 40% gefotoshopt ja. of 35%. Want ja. ik ben daar ook... ik vind je moet daar ook eerlijk over zijn. Maar ja. ik ben heel benieuwd... wat jij ervan vindt. Moeten we daar veel scherper op zijn over wat nep is... en wat echt in de beelden die we... voorgeschoteld krijgen? 0800 1121 als je me wilt bellen. Mailen mag natuurlijk ook. Dat doe je naar lust.bnn.nl. Of je stuurt een sms. Naar 9090... Tik het woordje lust in, een spatie en wat jij vindt van echt versus nep in de tijdschriften en de beelden die we langs onze ogen krijgen. Ik hoor het heel graag van je. Nou ja, Simply Red staat klaar met fake. Ja, we blijven een beetje in thema hoor. Allemaal dankzij die fantastische producer Anna. Anna, we zijn zo gek op je. Ik heb altijd veel gebeld en dat maakt mij heel gelukkig. Monika, goedenacht. Ja, goedenavond. Ik lag uh, ook in mijn te luisteren. En ik hoorde over het photoshoppen van wat walletjes onder de ogen. En over het feit dat heel veel vrouwen uh, uh, wat moeite hebben met hun lichaam. En dan denk ik bij mezelf, ja, ik heb een maatje meer. Dan ben je helemaal dan. Ik bedoel, de leuke kleding die in de kleinere maten hangt... die is niet te verkrijgen in mijn maat. Uh, in een tijdschrift zetten ze nooit dikke mensen op. In hun ogen dikke mensen. Want alle rondingen moeten weggepoetst worden. We moeten allemaal graadmager zijn. En uh, normale vrouwen zie je eigenlijk niet. Want kijk eens in het straatbeeld... dan zijn er toch weinig vrouwen die voldoen aan, aan de maten die je in tijdschriften ziet... Bijna niemand. Nee, nee precies. En er uh, begint, begint wel een beetje ergens iets te rommelen van ja, dat, is toch, dat klopt toch eigenlijk niet. Maar dat is toch ontzettend onnatuurlijk. Um, en om maar een voorbeeld te noemen, ik bedoel, er zijn tegenwoordig heel veel meiden met anorexia. Ja? Als je in een winkel kleding gaat passen, vroeger had je XL, dat was maat... 48, 50. Mm -hmm. Tegenwoordig is een maat XL... dan mag je blij zijn dat het 42 is. Is dat echt zo? Ja. Dat is echt zo. Ja. Ik bedoel, je praat mensen... anorexia aan en je praat... mensen aan dat ze een rare lijst hebben. Maar hoe, hoe, hoe ervaar je dat zelf? Want... Um, we kijken allemaal naar die bladen. Ik kan ook een open openslaan, een blad wat ik mm -hmm. graag lees. En mm -hmm. prachtige kleding zien. En dan meteen ook de rekens... zo maken, ik ben maat 38... Het is zo van, ja maar, ja, maar dit soort kleding... dat staat echt alleen maar bij een graadmagere model. Nou, boem, en dan, en dan gooi ik het uit mijn hoofd, zeg maar. Ja, ja. Maar ja, hoe, nou, hoe slaat dat bij jou naar binnen? Nou, kijk, ik heb een maat 50. Daar ben ik ook niet blij mee, overigens. Maar dat zijn de jaren mm -hmm. En uh, dan ga je hormonen leuk uh, aan de gang. Maar het is ook grote onzin. Ik bedoel, kijk, als ik naar een grote matenwinkel ga... dan hangt daar zwarte kleding. Er hangt mosgroen, er hangt beige en bruin. Ja, ja, ja. En ik ja. hou van rood en ik hou van groen. Mooie en, knalkleuren. groen ja. en ik hou van kleurtjes. Ja. Dus ik scharrel het wel bij elkaar. Maar niet iedereen heeft die durf. En dan word je ook gewoon wat aangepraat. Want waarom zouden modellen die um, uh, voor kleine maten gemaakt worden, die kun je vaak heel simpel. Kijk, het model moet wel een beetje aangepast worden maar kun je ook vaak voor grote maten maken. Dat is helemaal niet zo'n probleem. Ja, maar wat er voor grote maten in de winkels hangt, is vaak vreselijk onflateus. En wat er voor kleine maten in de winkel hangt, ja, dat is soms, dan denk ik bij mezelf van, die meiden die daarin moeten, ik zeg, die praat je ook anorexia aan. Gewoon van, oh god, ben ik het... wel dun genoeg, hoe ja, kan ik het ja, niet ja, aan? Om het überhaupt te passen. Ja, het nee. aantal meisjes met anorexia neemt ook heel erg toe. En, uh, en ik denk ook dat dat uh, absoluut, absoluut door dit, door dit fenomeen komt. Ik ben het helemaal met je eens. En, wat ik dan interessant vind hè, is dat. Ik heb dus een tijd in, uh, in Noord-Afrika gewoond, in Tunesië. En uh, ik ben van nature vrij, vrij dun. Dat, dat is ook niet altijd leuk te dun zijn, maar dat was ik toen op dat moment wel. En uh, toen, toen zeiden mensen daar dus: van ja, je bent veel te dun. En uh, eet nou eens wat meer. Nou, dat ja. niet aan het eten, maar daar ben je juist. Uh, Suriname ook, Ja, ja hoe, hoe, hoe voller, hoe beter. Daar vonden mensen ja, mij juist het, doordat ik te dun was weer niet ja. mooi. Het heeft ook heel erg met cultuur te maken. Kijk, ja. als je kijkt naar Amerika, want daar is het helemaal van alles botoxen en plakken en optrekken en weet ik veel. Want anders voldoen je niet aan het plaatje. En, maar als ik bijvoorbeeld hier in Nederland... Um, uh, donkere mannen vinden mij vaak aantrekkelijk, want die houden van stevige vrouwen. Ja, zeker. Die houden van goede konten. Goed nieuws is dat hè? Ja, dat is wel bizar. En, uh, uh, dus dat valt me dan wel op. En is zijn dus gewoon, ja, die komen uit een andere cultuur en die kijken daar dus weer anders naar. Ja. Hey, maar er is denk omgaan... ik wel wat aan het verschuiven. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de reclames, ja. uh, zo'n reclame als die van Dolph laatst, uh, een paar jaar geleden, zijn die begonnen ja, met doen, echte vrouwen. Er ja. is ook weer over ja dat was er wel één dan moet het eigenlijk ja. wel wil het moet doorgaan, je dat het, doorgaan ja? het, hè? het moet doorgaan ja, ja en dat doet het niet het stopt weer kijk net als bijvoorbeeld als je kijkt naar Hollands Next Top Model en nu uh, hadden ze in de laatste aflevering van America's Next Top Model die nu op Nederland uitgezonden werd ook een meisje die ze te mager vonden maar um, als je ziet wat daar aan mij de rondloopt, ik vind het net honger in Rusland. Het spijt me zeer. Het ja, nou... of die kinderen niet eten te krijgen. Nou, ik moet je eerlijk vertellen, Monika... dat als ik als ik als ik mensen zie, ik bedoel, ik ga ook naar de sportschool, ik wil ook een strak lijf. Mm -hmm. Maar als ik als ik maatje 4 en soms maatje 6 zie, dan denk ik, jee, wat wat zie de ongelukkigheid. Ik ja? heb het vaak, ja, ik ik vind dat ik associeer zo dun zijn met met met ongelukkig zijn, zo onnatuurlijk dun. Ja? Ik word, daar, ik word daar ook... Een, dat ik denk, ja, het moet ook leuk zijn. Het leven moet leuk Precies. zijn. Je moet, je moet ook kunnen eten, je moet ook kunnen drinken. Ja. Maar ja, de, de balans is moeilijk, hè? Ja. Wanneer is het te dun, wanneer ben je goed? Ik zou, ik zou ook liever een kleinere maat hebben. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik zou ook niet een maat 36 willen zijn, eerlijk gezegd. Want het past ook niet bij me. En ik denk dat heel veel vrouwen daar ook niet naar kijken van wat past, wat past. bij me. Klopt. Maar kijken naar een modebeeld wat, wat iemand creëert. Nogmaals, als je kijkt naar de modeontwerpers... ik vind het echt schandalig dat die het gewoon verdoemen om vergrotere mate te ontwerpen. Ja, want dat staat niet mooi. Dan denk ik, joh, kom op. Er zijn ook zwaardere vrouwen die heel mooi zijn. Ik bedoel, het wil niet saldo zeggen als je dikker bent dat je lelijk bent. Het gaat meer om het idee wat je daar wat je daar zelf uh, uh, van maakt. Misschien zitten en... er nu wel modeontwerpers te luisteren. Mag ik die dan uitdagen om mij te bellen... en uh, om mij uit te leggen hoe dat werkt... en waarom het overgrote deel van de mode echt gericht is... op maatje 4 en 6. Ja. Maatje 34, maatje 36. Monica, ontzettend dank dat je even belde met je verhaal. Heb je iets gehoord waar je op wil reageren? Iets wat Monica zei, iets wat Kirsten zei of iets wat ik zei? Dan kan dat natuurlijk 0800 1121. Lust kan ik alleen maar samen met jou maken. Dus ik hoop dat je belt. Je mag ook even sms'en. Dat doe je naar 9090. Doe het woordje Lust en Spatie. En jouw mening of mailen. Ja, we kunnen alle kanten op hoor. Lustbinnen.nl. Straks gaan we luisteren naar een Sophie die het fake. Heb ik ja. wel zin in. Kan ben ze benieuwd. Goed, hoor? Ja, kan ze dat. Ze is echt uh, een echte chick. Altijd eerlijk, maar ze kan toch ook best goed faken. Dat deze wordt, try before you die. The place where nobody dared to go. Fantastisch. Hey, er wordt lekker uh, getwitterd. Condias, um, uh, ik had net ook al iets van je voorgelezen... maar je bent bijna onze lustreporter uh, onder on uh, live on the scene. En je blijft mee twitteren. Je hebt uh, even gereageerd op ons gesprek over dat ideaalbeeld... waar vrouwen toch aan proberen te voldoen. Jij schrijft... Maar mijn buikje is zo lekker sexy. Ja, man. Overgewicht is, over, is ongezond, zeg je. Wees toch gewoon normaal, zeg je vervolgens. Niet graadmager en ook geen overgewicht. Is dat dan niet simpel? Ja. Ja, het klinkt zo simpel, Het hè? klinkt super simpel. Ja. Hey, even terug naar uh, het faken van orgasmes. Daar hadden we het aan het begin van de show over. Toen mm -hmm. lieten we dat, dat fragment uit When Harry met Sally horen. Dat legendarische fragment... Maar onze eigen Sophie Hilbrand, die heeft dat nog eens dunnetjes over gedaan voor een programma dat zich Try Before You Die noemde. Durf je, dat was die Try. Durf je nep klaar te komen in een restaurant. Nou, ze was ook echt in een restaurant. Ze was ook echt in een restaurant. Oeh. En daar deze. Dit. Oh, oh, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Wat een top Ik laat het even gaan hoor. Het is mijn beetje. Nou. Oh, yeah. oh, yeah. yeah. Het doet toch iets met me, dit zo. <hijen> Voor de optreden. Goed, we staan weer buiten. Het was een uh, hele aparte ervaring, want ik zat er heel erg tegenaan. aan te denk denken en ik dacht dat ga ik niet doen. Maar tijdens werd ik dus echt een beetje opgewonden. En toen het helemaal afklaaf was, vond ik het echt reeds gênant. Dus ik dit in een restaurant gedaan. maar Harry, Dennis, was het geloofwaardig? Ja, het was zeker geloofwaardig. Helemaal omdat je zelf ook een beetje opgewonden werd in het begin. Maar het, het, toen het moment kwam dat je echt op de tafel ging slaan met twee vuisten... toen, toen was het wel over, de geloofwaardigheid. Ja, maar dat, die vuisten op tafel slaan, dat heb ik gewoon letterlijk gekopieerd... uit met Sally. En dat eerste stukje was mee. Ja, dan werk ik ook een beetje gel van. Mm. Precies, een fantastisch gevecht orgasme. Ik kan je vertellen dat uh, hier in de studio, we zijn in totaal met z'n viertjes... technicus, onze Anne... Uh, die producers, uh, uh, Kirs jij en ik. En, en het, doet, het deed toch wat met ons, hè? Ja, absoluut. Het was een reetig goei, fake orgasme. Echt? Ja, Petje af voor Sofie. Ja. ja. ja. Hoe, mijn god, hoe zal een echt orgasme van Sofie klinken? <lacht> Weet iemand hier dat in de studio? Nee? Nee? Kunnen we Waldemar even bellen? Even kijken of hij daar iets over wil vertellen. Ik kan me niet voorstellen dat hij niet om vijf voor drie op zaterdagnacht... daar met ons over zou willen praten. We gaan even kijken of hem kunnen bellen. Maar eerst ga ik je trakteren op een dame die vast ook ontzettend goed orgasmes kan faken. Ze was een week geleden of twee weken geleden is het inmiddels in, uh, in Nederland, stond ze op het podium, gaf ze een uh, best goede show weg, een hele sexy show, waar ze een gelukkige uh, bezoeker uit het publiek een lapdance gaf en uh, nou ja, ik weet niet, uh, ja, ik weet niet hoe, hoe, hoe getalenteerd Rihanna is op het gebied van uh, de vleeselijke liefde, maar wat ik daar zag... Ik weet niet of het nep was, maar het zag er behoorlijk geloofwaardig uit. <laughs> Rihanna met I Hate That I Love You. Hey, hey, hey, hey. Everything you do make me wanna smile. Uh -huh. Can I not like you for a while? No, but you won't let me. You upset me, girl, and then you kiss my lips. Uh -huh. All of a sudden, I forget that I was upset. I can't remember what you did. Uh -huh. this one Ik vind het superleuk dat je nog luistert. Het is iets voor drie. Dat betekent dat we zometeen naar het nieuws gaan. En daarna zijn we terug met je laatste uurtje lust. Want we zijn er tot vier uur. En we hebben het over alles wat te maken heeft met uh, nepheid. Eigenlijk de fakeness die we in ons leven brengen... op het gebied van onze liefdesrelaties en onze seksrelaties. En ook in het derde uur wordt het weer gezellig. Want zo hebben we een... Uh, een column van Tim, hartstikke leuk. We gaan daten met Dina, dat doen we één keer in de twee weken. Die is openhartig ook over alles wat ze meemaakt in haar datinglife via het internet. Een luisteraarsvraag zal beantwoord worden uh, door Wil. En we gaan natuurlijk nog één keer terug naar onze vrienden in Boys Bar. Hé, hey, ik moest nog even vertellen over iemand die een relatie met mij wilde faken. Weet ja. je het nog? Ja, vertel. Ja, we hebben het Faken kan op allerlei manieren. En heel vaak faken vrouwen, allerlei dingen. Soms ook intimiteit. Uh -huh. Omdat het lekker is om een leuke relatie te hebben. En niet, sommige mensen vinden het niet zo prettig om alleen te zijn. Uh -huh. Maar ik had toen ik pas bij de tv ging werken... dat is een paar jaar terug... dat ik voor het eerst meemaakte... en het was een hele rare gewaarwording... dat ik merkte dat iemand dicht in mijn buurt wilde zijn... vanwege het hele tv gebeuren. En je, je voelde aan alles van... die interesse was een hele knappe man. Ook zo knap dat ik dacht... En die kende ik al langer. Ik dacht, nou, die heeft nog nooit interesse in mij getoond. En in één keer. En die zei eigenlijk alle, precies alle dingen die je leuk vindt om te horen als vrouw. Maar toch het onderbuikgevoel zei van... Uh, dit is hem niet, dit is hem niet. En weet je dat er toch nog even de verleiding was om daarin te gaan? Omdat ik had die jongen een hele tijd geleden leuk gevonden. Zag je mij niet staan. En nu waren de rollen dan omgekeerd. En dan heb je toch de neiging om te kijken... nog even met het gevoel van vroeger van... oh, nou ga ik toch nog even dat gevoel inlossen. Uiteindelijk niet gedaan ben ik ook heel trots op. Heel goed. Maar uh, wel een hele gekke gewaarwording. Heb jij als eens een relatie gefaked? Nee. Niet nodig? Nee. Nee. Nee, nee. nee relaties, dat, is, dat, dat moet puur zijn. Ja. Come on, anders dan is het echt tijdsverspilling. Niet als soort pleister op de wonden tegen eenzaamheid. Nee, nee. Ik hou ook eigenlijk best wel van alleen zijn. Ik eerlijk gezegd ook wel hoor. Hey, in het uh, laatste uur gaan we erover doorpraten. Het liefst met jou. 0800 1121 bel ons en klets met ons mee. Dat zouden we leuk vinden. E en. En. <tie>